Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zouden honderden Oekraïners zich moeten verstoppen in een fabriek. Na de wekenlange aanval op de Azovstalfabriek in Mariupol... zou zich in de stad Severodonetsk ook zoiets afspelen. De stad is zo goed als ingenomen door het Russische leger... maar om een grote fabriek wordt nog gevochten. Daar zouden honderden inwoners proberen te schuilen voor de Russen. Het is niet duidelijk wat hun situatie is. De fabriek is al meerdere keren geraakt door raketten... en gisteren brak er brand uit. Een de jacht in Duitsland is voor een Nederlandse jager niet zo goed afgelopen. Hij werd zelf beschoten door een andere Nederlandse jager die dacht dat hij een zwijntje was. De jager raakte zwaar gewond aan zijn hand. Volgens het AD onderzoekt de politie nog hoe dit kon gebeuren. Max Verstappen heeft in Azerbeidzjan zijn vijfde Grand Prix zegen van het seizoen binnen. Verstappen profiteerde van de pech bij concurrent Ferrari. Carlos Sainz kreeg problemen met zijn remsysteem en Leclerc had een ploffende motor. Ze haalden beide de finish niet. Daar had Verstappen mazzel mee, zegt hij. But then of course also maybe a tiny bit lucky, of course, with the retirement. But I think nevertheless, our car was really ik today, so I could have closed that gap. Uh, and then, of course, you have a race on your hands. But uh, overall, yeah, really, uh, really happy with how the balance of the car was today. Maar al was Leclerc niet uitgevallen, dan had hij alsnog gewonnen, zegt de coureur dus. Verstappens teamgenoot Perez werd tweede. Bij het drijvende Chinese restaurant Sea Palace in Amsterdam... hebben ze dé oplossing gevonden voor het personeeltekort. Daar rijden nu vier robots rond om het eten naar de gasten te brengen. Dat is wel even wennen, zeggen de gasten. En in het begin kijk je wel een beetje van, hè, wat is dat nou? Ik vind het wel interessant, een nieuwe technologie. En dat in een restaurant, voor mij voor het eerst. Als het ten koste gaat van het inzetten van mensen, dan zou ik dat heel jammer vinden. Maar zoals in deze tijd dat het heel moeilijk is om personeel te krijgen... dan denk ik dat het een heel mooi alternatief is. En het weer nog. Het is overal droog en op veel plekken zonnig. Het is zo'n 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen kom je in een file van 5 kilometer bij Akersloot. De vertraging is 20 minuten. Er waren daar twee rijstroken dicht omdat er dode ganzen op de weg lagen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, CZ. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. de receptie van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.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 Zie me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan rij ik zo lang. En aan het einde van de dag dan rij ik zo lang, zo lang, zo lang. En aan het einde van de dag dan rij ik zo zo lang, zo lang. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu. Sla, mensen zien me lachen op de foto. En zomer Trust someone special, could you be the one? If you're not then don't get jealous, just keep moving Boom on Be to the beat, so hot the heat, it's bringing up a shine So clean, so fresh, a real good catch So I might make you mine. In the midst of a fierce competition Get a view from a better position Cause I know you got my attention Maybe you're my, my, my, my superstar Keep showing me moves that like a blazing Cause you're teasing my imagination Don't believe I can fight temptation I think you are You know, I'd be floating in mid air. And a broken heart would just belong to someone else down there. te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amartene l'immenso per me Ik ook niet, maar ik weet ik het niet als ik wat heb ontdekt, ik een beetje moet overdoen. ik doorloop de dat ik so een di, si di ah, fantasie, troppo dat is niet meer mogelijk. posso ik Radun giardino mi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 Zief hem, zief hem voor 106.9 FM.